Drie uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het dodental door de tropische stormen in Mexico is opgelopen tot zeker 97. Daarnaast worden ook 68 inwoners van een bergdorpje vermist. Het plaatsje La Pintada werd bedolven onder een aardverschuiving. Dorpsbewoners vertelden dat na dagen van slagregens de aarde en rotsen met donderend geraasde heuvels afschoven en een dorpje bedekten. In de modderstroom zijn twee lijken gevonden. 400 dorpsbewoners hebben het overleefd. Het Greenpeace-schip Arctic Sunrise wordt naar de Noord-Russische havenstad Moermansk gevaren. Dat heeft de campagneleider op het schip gezegd. De 30 opvarenden zijn door de Russische politie gearresteerd. De Russen enterden de Arctic Sunrise gistermiddag. Greenpeace zegt dat zo'n 15 gewapende kustwachtagenten op het dek landen en de 30 opvarenden arresteerden. Twee van de arrestanten komen uit Nederland. De Arctic Sunrise voerde ten zuiden van Nova Zembla actie tegen olieboringen van het Russische energiebedrijf Gazprom.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 Het weer bewolkt met af en toe regen of motregen... soms een stevige zuidwestenwind met minima rond 12 graden. Overdag afwisselend zon, stapelwolken en een enkele bui... het wordt een graad of 17. Het weekend is droog met ochtends kans op mist... en smiddags wat zon en temperaturen tussen 18 en 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Max.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 Ik ben toch wel heel benieuwd nu wat er in die enjoy the silence heeft gezeten die Andreas zoveel heeft gedronken op vakantie. Het is een cocktail, zegt Andreas. Er zat wodka in en Jude Rans dacht hij ook. Maar wat er verder in zat, dat wil hij heel graag weten. Mocht jij het weten, geef het door via 0800-1121 of stuur een mailtje naar nachtzuster als je je telefoonnummer er even in zet, dan hoef je niet uh, steeds te proberen te bellen. Bellen we jou gewoon even. Uh, even kijken. Twitteren kan via Nachtzuster. En op Facebook kun je een cadeautje verdienen. Nu even kijken op facebookcom nachtzuster. wat de mogelijkheden zijn. Ja. Uh, oh, de chat is er natuurlijk ook nog. omroepmaxnl nachtzuster. En dan gewoon even de chat aanklikken. Daar ben je van harte welkom om mee te praten over de onderwerpen tijdens de uitzending. Zo is daar nog de vioolstok. Martin wil weten of die altijd van paardenhaar gemaakt is. Of uh, dat er ook andere mogelijkheden zijn. En uh, Marleen die is dus nog op zoek naar de teksten op de over gebleven acht platen uit de leeslessen uit 1956. We hebben het over platen waarschijnlijk van die meneer Jetses, waarop onder andere de tekst staat, zeg mis, zeem jij de ruit voor moe, maar er moeten dus nog meer teksten zijn. Geef het vooral door via 0800 1121. En de zon, die vink ik af. De vraag van Connie de Graaf, waarom de zon uh, harder schijnt op Curaçao, is namelijk zojuist beantwoord. Elton John. Don't let the sun go down on me. I can't lie no more of your darkness. All my pictures seem to. Fade to black and white. I'm growing tired, and time stands still before me frozen here on the ladder. Changed you in your life Don't Let The Sun Go Down On Me van Elton John... werd later nog een grote hit samen met George Michael. Hij schreef het in een paar dagen tijd... samen met nog een heleboel andere nummers van hetzelfde album. En wat leuk is om te weten... op deze versie zitten er een stelletje Beach Boys... op de achtergrond mee te zingen. vind ik dan altijd leuk. Ja. 0800-1121 is het nummer dat je kunt gebruiken... als je een vraag hebt en die voor wilt leggen... aan de luisteraars van Radio 1. Jap uit Amsterdam... Ja, hallo, is met Jap uit Amsterdam. Dag, Jap uit Amsterdam. De, de, de Ja, vertel. Nou, uh, ik, uh, ik uh, was in de war met kattendarm, want daar worden de snaren, werden de snaren vroeger ja. uh, gebruikt. Dus, ik, dus ik, het, het, het, het schoot me een beetje in de keel. Ik dacht, maar ik zie dus dat het paardenhaar is voornamelijk uit Mongolië. Want daar hebben de paarden extra stevig haar... Denk ik. Ja, ik denk dat het een beetje lekker koud, uh, koud, kou, koude omgeving Ja. Maar goed, dan uh, weten we nog niet of ze ook van ander materiaal gemaakt ja, kunnen zijn. Ja, het is kunststof. Er zijn uh, kunststof oh. uh, uh, strijkers. Gewoon 3D geprinte vialstokken? Nou, die haren, dat is... Uh, <laughs> nee, jammer goed, welk beest heeft zulke lange haren als een strijkstok, nou ja, mensen, zegt Martin terecht. Ja, nu heb ik ook een heel leuk bruggetje. Oh. Kunnen schapen overleven zonder ons als we ze niet scheren? En eigenlijk ook onszelf. Ja, ik stel me zo voor dat een schaap dan, zeg maar, zo enorm wordt. Ja, zoals, hoe heet ze ook weer, Molly uit Australië of Nieuw-Zeeland? Wat was er met het schaap Molly dan? Ik ken wel Dolly, maar niet Molly. Nee, maar die wilde niet geschoren worden. Oh. En die vluchten, vluchten in de bergen. Hebben ze hem uiteindelijk. Of haar. Hebben ze haar uiteindelijk verdoofd. En kunnen scheren. Maar als je ziet hoe dat eruit ziet. En ik vraag me ook af. Kijk, we hebben kappers. Hè, en zo, dat soort dingen. Ja. Met het ene haar en het is anders andere mooi. We hebben kappers. En we hebben manicuren. Pedicuren. We laten ze lekker knippen. Ja. Maar wat gebeurt er eigenlijk als we onze haren niet knippen? Zoals die oude Japanse prenten. Ik weet niet of je dat een kan herinneren. Oude Japanse prenten? Nee. Nou, je bent toch uit die tijd van... Ik ben niet uit de tijd van de oude Japanse prenten, nee. Nee, maar daar, daar, daar zie je dus een soort heks met hele ja. lange nagels. Oh, ja. En, oh, hele haren. Ja. Ja. en uh, ik vraag me dus echt af... Kijk, uh, als we schapen moeten scheren... Kijk, als ze ja. nat worden, dan, dan vallen ze om. En dan, ja, dan komen ze niet meer rechtop. Omdat ze zo'n topgewicht hebben door die uh, pels. Maar... Dus die moet je weer op, op hun pootje doen. Maar als je het laat liggen, dan gaan ze dood. Oh, de schapen niet scheren. Ik help je even om weer terug op het dus uh, pad de van de schapen te komen. schaap? Ja. We hebben, we hebben een heleboel gemeen met de schaap. Nou, dat valt op zich mee. Ja, natuurlijk nou, DNA niet. Maar, nee. maar de vraag op. is dus... blijft het haar van een schaap allemaal groeien... als die niet geschoren wordt? Ja, en geldt hetzelfde voor de mens? Nee, als dit, dat is mijn vraag niet. Oh. Nee. Kunnen schapen overleven oh, zonder ja. ons? Okay. Want het haar blijft groeien. En net zoals bij de mens. Wij knippen ons mal en we scheren ons mal mm. aan haar. Ja. Maar uh, is het een soort... Uh, Horen we hier niet eigenlijk thuis? Uh, is er een, een te hoog heliumgehalte Of uh, ik weet niet wat het is. Die schaap in de langaardige ja natuurlijk ook. Afghaanse rond de poedel. Jap. Ja. Het wordt er niet eenvoudiger op. Nee, meer haar. Daar nee, haar. 0800 1121. haar Dankjewel, haar. Jap. Ja, <laughs> Goeienacht, hoi. Sjoerd. Goedemorgen, Sjoerd. Goedemorgen, doet de vrachtwagen het? Ja, hij doet het. Wel. Echt? Oh, maar dan heb je zeker weer een duurder exemplaar meegekregen. Nee, nee, nee. nog, uh, nog een paar weken wachten. En dan, uh, <laughs> ja, ik hoop, ik hoop dat er een van de tien die wij in Hengelo krijgen, dat uh, er één van de tien van mij is. Maar, ja. Even afwachten. Maar, waar belde je over, Sjoerd? Ja, even die uh, Enjoy the Silence. Ja. Dat uh, drankje, dat is inderdaad uh, vodka met uh, sinaasappels af. En het, uh, het recept komt van een uh, kroeg uit, uh, uit Estland, uit Tallinn. Daar hebben ze een kroeg, een klein, heel klein kroegje. En die, doet, uh, die heeft alle cocktails die ze maken... zijn gebaseerd op liedjes van Deepesh Mode. Echt waar? Ja, die kroeg heet ook Deepesh Mode. Het is een heel klein kroegje ergens onderin. Maar die kroeg heet dus Deepesh Mode. Er hangt allerlei uh, posters aan de muur. Nou, dat jij dat dan toch weer weet. Ja, ik ben er nog geweest, hoor. Maar ik, oh. ik heb het, ja, het ooit een keer gehoord of zo. Maar... Ja. Het is dus inderdaad vodka met, met chuderans en ja, iets van de kleurstof of zo. Of zit. Is dat echt alles? Ja, dat is alles. Ik vind, ik vind het een beetje een saaie, saaie ja. samenstelling dan. Ja, ik kan er niet, kan er niet meer anders je, van maken. Je kan er ja. niet iets van, beters van maken dan uh, vodka, chu en een beetje kleurstof. Nou, je kunt het zelf wel een beetje oppimpen. Ja, dat kan natuurlijk altijd. Misschien dat ze dat ja. ook wel gedaan hebben. Want Andreas die zegt van, ik heb dat op vakantie gedronken. Maar ja, het, is, het recept van een cocktail kan natuurlijk ook per plek waar je bent nog een beetje verschillen. Omdat de barkeeper zelf uh, denkt van, nou, ik gooi er nog een uh, beetje koriander in. Ja, een beetje ananasap in plaats van suderans. Oh, lekker. Ja, dat kan, dat kan. Ja, nou... Een, ja, dat is dus een. Uh, enjoy the silence. Enjoy the silence uit het. Uh, uit het kroegje Mode. Mode. Ja, in. Uh, in uh, Tallinn. Ik had het dat niet was. willen missen, Short. Nee, ik ook niet. En dan heb ik nog een vraag, hè? Ik. Um, ik, ik zat vanavond met mijn vrouw op dat eten. We waren een beetje laat en zo, we dat gehad. Ja. En dan zag ik ook een ding. Een patatje kapsalon. Ja. Ik heb geen flauw idee, wat is kapsalon? Echt niet? Ken je dat verhaal niet? Ik ken. Ik, ja, ik, ken, ik Ik heb wel vaak gehoord. Maar dan is het met kaas, dan is het zonder kaas, dan is het met vlees. Ja. Wat is nou precies een kapsel? Uh, hoe komen ze erbij, kapselon? Ja, het is een prachtig verhaal, maar ik ga het niet vertellen. Want ik vind dat er iemand moet bellen om het te vertellen. Dat is, uh, ik, ik heb het zelf ook geleerd in dit programma. Ik had er zelfs nog nooit van gehoord. Nee, ik ook niet. Maar dit is echt een mooi verhaal, Sjoerd. Nou, ik, uh, ik blijf luisteren. Als, als iemand de moeite wil nemen om het verhaal van het, uh, van het patatje kapsalon te vertellen... dan moet hij even bellen naar 0800-1121. Hé, hey, en Sjoerd? Ja? Had je wel een patatje kapsalon of neem jij een patatje kerry? Nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Ik had gewoon, uh, gewoon een patatje zonder uh, Thuis was van die saus bij gegooid. En, uh, we waren al bij een beetje laat. Dus even rap patat er binnen en dan uh, aankleden en dat werkt. Ja, je hebt nu echt zeven keer gezegd, we waren een beetje laat, dus hebben we patat besteld. Dus eigenlijk impliceert ja. dat een beetje dat je je schaamt dat je een keer in een avondje patat hebt gegeten. Ja, het is niet goed natuurlijk. Kijk, uh, bedoel, je bent chauffeur en je zit heel de hele nacht stil en je hebt nog patat gaan eten. Ja, en, uh, je moet gezond eten, Short. is ook zo. Maar, maar, ja. ik, heb, ik heb nog een appel, dus... Uh, <lacht> <lacht> Eet jij je appel, ga ik op zoek naar de oorsprong van het patatje kapsalon. en ik draai depesh mode. Diepes mode. Dag short Ja ja ja Doei And enjoy the silence oh. Dag. Dog break Spesh mode met enjoy the silence. Oftewel vodka, chudrans en een klein beetje kleurstof. En dan ben je er eigenlijk al wel. Nieuwe vragen zijn welkom. 0800-1121. En antwoorden op het gebied van vioolstokken. En uh, eens even kijken. Schapen of die kunnen overleven zonder dat ze geschoren worden door de mens. En het patatje kapsalon. Die uh, kunnen ook binnenkomen via 0800-1121. Meneer Schellekes... Ja, goeie nacht. Goeie nacht. Nou, ja, ik had straks verband met die zon, dat toen knalde de winning eruit. Dus die was oh. eigenlijk al wel een stuk beantwoord. Ja. Maar er is natuurlijk wel meer van invloed dan alleen die, uh, die lantaarn, zeg maar. Het, uh, de temperatuur uh, is ook afhankelijk van, van de temperatuur boven in de luchtlagen. En uh, ja, wat er in, in de lucht zelf zit ook... Uh, dus dat is eigenlijk veel meer van invloed dan alleen de uh, vrouw met die zaklamp, zeg maar. Oh, we moeten het niet uh, eenvoudig maken. <laughs> nee, <laughs> maar goed, ik, ik weet niet of het zin heeft om daar nog op in te gaan. Maar ik had wel nog een vraag. Ja. Ik, uh, ja, ik heb door de jaren heen altijd graag met radio uh, van alles uitgeprobeerd. Uh, en uh, dan heb ik dus hier uh, thuis uh, heb ik een aantal radiotestellen binnen staan. Ja. Een paar van die hele kleintjes, gewoon op batterijen en uh, twee torens staan hier binnen. Mm -hmm. En nou is het bekend dat, uh, onder zoveel tijd, dan heb je hele goede condities en dan kun je zenders van ver weg uh, ontvangen. Ja. Dat zie je, het ook terug in de 17e MC. Dan heb je omgeving met jaren, breng je dan vooral in het voorjaar, mei, juni zo, dat je dan best wel ver weg kunt komen met heel weinig vermogen. Ja. Dus dat is allemaal bekend. Maar ik had het merkwaardige verschijnsel dat je dus omgekeerd verschillende radiotestellen aan had staan. Nou, de meeste die, uh, ja, die ontvingen eigenlijk bijna niks. Dus hier in Landert is dat sowieso. Als je met de auto uh, de gemeente Landert binnenkomt. Dan vooral als je hier in mijn buurt komt, dan uh, zak je hele radio in. Dan zijn uh, ze bijna allemaal weg. Ja. Nou, als bij die meeste toestellen is dat ook zo. Maar dan had ik één toestel dat. Uh, dat is drie jaar terug, uh, ongeveer de hele zomer had ik uh, extreem goede ontvangsten. Ja. En uh, het, het, het zeer extreem en het leuke eraan is dat het een, een toestel was, had ik maar een klein koperdraadje aan zitten. Kijk. En uh, dat ik dus uh, ja, van alles binnentrok. En dat was dus van, van uh, Radio Finland tot, tot, uh, uh, tot Radio Ramallah, zelfs de stadszember van Varna. Krijg ik wel een dus hoop ook... concurrentie, hè? Die, die trok ik zelfs binnen. Ja. Ja, en is op zich misschien nog niet zo heel speciaal als je dan zenders van ver weg binnen trekt. Maar de vraag is eigenlijk waarom dan op het ene radiootje wel, want die andere drie niet. En dan komt daar dus nog bij dat die, die, die, die stadszender in Varna, die zit op dezelfde frequentie van 11M, waarvan de mast hier uh, ongeveer op steen, op afstand vandaan staat. Want die staat hier op de. Uh, op, uh, het dorpsgebouw, zeg maar, ...en dat is hier ongeveer 80 meter of zo vandaan. Dus die, uh, ja, die, die, die hier met zijn 50 watt of 100 watt, geloof ik, dat ze uitzenden. Er vallen nu een hoop meter. mensen in slaap, hè? die kunnen er echt geen touw meer aan vastknopen. Nou ja, in ieder geval, ja. hier 11M, Lf, die staat dus hier met, met zijn antenne met 100 watt, staat hier ongeveer 50 meter of van mij vandaan. Ja. En dan moet je dus nagaan dat die radio Varna, wat dus aan de oost, uh, oostelijke kant van Bulgarije ligt. Ja. Die zitten dus ook ongeveer met, met zo'n installatie. Want dat is gewoon net als hier LFM, wat dus alleen voor landers bedoeld is. Is die zender voor Vana alleen voor die stad bedoeld. Ja. En die stoemt er gewoon dwars door LFM heen. En die kwam er dus gewoon overheen. Dus LFM die was helemaal nergens meer. Op, nee. op dat ene toestel. En dan kwamen zij van Vana uit. Die knalden er gewoon overheen. Ja. Terwijl dus op die andere drie radiootjes had ik dus wel gewoon LFM. Dus ze vroegen goed daar dan. 0800-1121. Ik, als iemand de hele vraag heeft begrepen... dan moet hij ook vooral even bellen. 0800 1121. Maar in ieder geval zit je nu naar Radio Varna te luisteren dus. Nee, nee dat was drie jaar geleden. Oh, nu niet meer. Toen ja, haalde ik van alles binnen. En, en, en, ja, ik heb toen wel heel vaak... Uh, uh, heb toen Boem Boem Radio uit Belgrad geluisterd. Ja. En een van de argumenten daarvan was... Dat ze vooral uh, s'nachts, dan had ik gewoon de computer erachter, die nam dat dan op, zeg maar. Dan kon ik overdag luisteren. Ja. Die hadden echt uh, de hele nacht gewoon muziek en dan werd er niet iedereen gepraat. Geen reclames, helemaal niks. Dus als het gewoon zes tot acht uur achter elkaar, ene plaat op de andere van de eerste tot de laatste noot, helemaal zonder drain praten, werd dat gedraaid. Dus dat heb ik, uh, met veel plezier heb ik daar toen uh, naar geluisterd. Dan zit je nu op de verkeerde zender, hè? Ja, ja, en dan moet je eens nagaan dat die Boom Boom Radio... was het nog een commerciële zender ook nog. Joh. Ja. Ja, maar ja, maar Sky Radio doet het ook heel goed. Ja, maar die, die kappen de platen ongeveer op uh, drie kwart... Uh, kappen ze hem in één keer af. Dus dan, ja, dat doet ze af en toe, hè? Ja. Ja, maar dat, dat doen ze eigenlijk altijd. En dat is wat dus die, die uh, zeg maar, de, de Sky Radio van Beograd... <laughs> die doen dat dus niet. Ja. Tot hij helemaal uitgeveet is en dan komt de volgende plaat pas. Je kunt ook cd'tjes draaien. Uh, ja, nou, de, zoiets deden zij dus ook. Uh, oh, alleen ja. af en toe uh, de jingle van die zender eraf en toe tussendoor. Oh, dat dan maar weer wel. was het gewoon uh, ja, achter elkaar door. Hé, hey, bedankt voor de vraag. Oké. Okay. fijne nacht. dag. Okay. 0801121 Ria uit Bokstel. Ja, ik, uh, ik zeg meteen de oplossing. Uh, ik heb nog twee uh, kaarten die ik weet. Oh, wacht even. Wacht, is... wacht, wacht, wacht, wacht, want ik, ik hou een hele administratie Je moet bij. Ja, precies. Ja, nou, het is namelijk zo. Ik weet niet hoe lang mijn mobiel het nog volhoudt. Oh, snel. Toe, Maria. Ja. ja. ja. Uh, Pas op, Leida, de popvatkou. Ah. Pas op, Leida, de popvatkou. En Wait. er was dan een hek. En er lag een pop in de sneeuw. Ah. Uh. En dan de volgende is... Wat kan Paultje toch leuk zingen? Toch mooi zingen. Wat kan Paultje toch mooi zingen? En dat was Paultje die aan het zingen was? Ja. Uh, ze hebben het over jetsen, maar volgens mij waren het kaarten van Riek Kramer. Oh. oh. En uh, het is een leesmethode. Ja. Je kunt leren lezen met letters... ...en met woorden... ...en dit was met zinnen... ...waar ja. dan de letters weer uitgehaald worden... Het ...was redelijk modern... ...ik zat in 1942 in de eerste klas... Ja. ...en toen was het een redelijk moderne methode... ...en het valt me op dat bijna niemand... ...met deze methode heeft leren lezen... Je hebt de structuurmethode, ik geloof dat dit de globaal methode was. Nou ja, de wat? Dat is een de? beetje ingewikkeld. De? Dus je hebt structuurmethodes om, om te leren lezen. En dus dit was dan een globaal, methode. globaal ja, dat, methode. Dat weet ik ook niet meer precies. Maar het is in ieder geval. Je moet het ergens kunnen vinden. De uitgever zou het niet meer weten. Nee joh, maar we zijn al in eind. We hebben er al zes en we hoeven ja. er dus nog maar zes. En we hebben nog 2,5 ja, ja. uur te gaan in dit programma. Oké, okay, nou, dan hoop ik dat ik er nog meer hoor. Want nou. ik heb het al heel dikwijls gevraagd aan mensen... en niemand heeft met deze methode leren lezen. Dus vind ik vind het wel leuk dat... Uh, ja, dat Marleen niet... wel. Ja, daarom. Dat vond ik erg leuk te horen. Ja. Nou, ja, bedankt okay. Ria. Oké, okay, ik hang op. Nog veel succes. Ja, okay, succes met het mobieltje. Dag. dag. dag. Ja, dag. dag. Meneer Jansen. En mevrouw de het is een take... Nee. Oh, gelukkig. Helaas, ik ben wel blij dat die mevrouw zo enthousiast reageerde. maar En take, dat weet ik. Ten eerste is die niet in drie of vier geleed. Oh. En uh, ten tweede heb ik daar een keer mijn zoontje toen hij twee of drie was. En mijn vrouw dat had ontdekt in zijn nek. Huh. Heb ik hem van zo'n ding bevrijd. Dus uh, ik weet wel hoe die eruit zien. Het was beslist een ander biertje. En die heeft dus gewoon iets achtergelaten wat klaarblijkelijk. Het voelde ook alsof ik een, een, een soort muggensteek had gehad... maar het voelde niet als een muggensteek, zo. Ja. Uh, als je erop drukte, dan, dan was het een, een, een voelpunt, ja. zeg maar, of een pijnpunt. En als je er niet aankwam, dan voelde je niks. Maar je zag wel iets zitten. En daar heb ik nooit verder bij stilgestaan... want uh, anders had ik wel eerder waarschijnlijk die jodium uh, uit de kast getrokken... zou ik maar zeggen, om het weg te branden. Maar, okay. Dus ja. we moeten nog even door, begrijp ik. Uh, als het kan, graag. Want uh, ik ben heel benieuwd, normaal... ik was niet de enige, uh, ontdekte ik, in die apotheek... maar misschien zijn we wel met z'n tweeën... maar misschien zijn er nog meer die dat eens overkomen. Maar meneer Jansen, ik wil de pret niet drukken... maar er zijn natuurlijk heel veel beestjes... die heel veel verschillende bultjes kunnen veroorzaken. Ja, nou ja, ik heb ook een prachtige tuin, kan ik u melden... van 770 vierkante ja, meter. Ja, dan dat vraag je ook kan. een beetje om problemen met beestjes. Ja. Nou ja, gezien mijn zoontje met die ene teek in uh, tien jaar tijd en uh, ik dan met dat ene beestje op mijn wenkbrauw. Nu, waarvan ja. ik echt denk dat het misschien een voormalige exoot is geweest of nog steeds een exoot. Dat nou, de, ik... het schijnt ook dat er enorm veel vogelspinnen en dergelijke aan het emigreren zijn in Nederland. Misschien was dit ook wel een... Uh... <laughs> ja, dan had hij wel een raar uiterlijk voor een vogelspin. Nee, maar dit was dan misschien een, uh, een Grieks bijtorretje of zo. Ja, ik heb ook geen idee, dat maar ik ben alles. echt benieuwd of er ja. meer mensen zijn. Maar ja, als er niemand is die luister die dat heeft gehad, dan houdt het op. Natuurlijk. Dat kan ook natuurlijk, dat, dat het, het zo'n exotisch doen. diertje was. Dat u, dat, u, dat, u, dat u gewoon de laatste in zijn soort heeft doodgeknepen. Nee, nee ik, mijn gedachten gaan in eerste instantie uit naar een beest... wat normaal op andere beestjes gaat zitten en wat van ja. die wenkbrauw per ongeluk... Het, dat het, zeg nou maar rupsen ver... en andere wenkbrauwvormigen. Nee, het was geen rups. Nee, was... maar dat hij normaal de dieren uitzoekt die eruit zien als een wenkbrauw. Oh, oké. Okay. Ja, ja, maar dat ja, klopt ja, maar... weer niet met de arm van die mevrouw bij de apotheek. Nee, nee, nee Toestand. Nee. Nou, en nog maar... met uh, die vochtplek van mijn ogen. Want de eerste de, de, de hulphuisarts zeg maar, in het in ziekenhuis... die dacht in eerste instantie aan een soort allergische reactie. En die zag geen verband met. Maar mijn huisarts de volgende dag die zag wel degelijk verband met. En die zegt, ja hoor, want ik voel hem ook zitten. En je zag het ook zitten. Er zat een zwart puntje in. Dus, uh, volgens mij heeft er iets eieren gelegd. Oh, ja, dit zomaar... wordt steeds erger, meneer Jansen. Nee, helemaal niet. Want uh, dit leven is al lang geleden. Ja. Keer, maar uh, ja, ik ben zo benieuwd naar uh, meerdere uh, ervaringen. 0800-1121. Ja. Dag meneer Jansen. Dank u wel. Ja, Take it Bedankt easy. Jan. Dag. Tiffany. Hey goede nacht. Hallo. Nou, ik moest even bijkomen hoor. Ik het duurt zo lang. Dan moet je bijkomen omdat het zo lang duurde of moet je weer opstarten? Nou, ik moest weer opstarten want ik lag helemaal te luisteren naar al die mensen, al die verhalen en zo. En ik moet er wel best wel om lachen, want sommigen kunnen zo, zo leuk hun verhaal doen, zeg maar. Ja. En dan kom jij er zo leuk sarcastisch in, zeg maar. Sarcastisch? Leuk. Hm. Nou ja, op wel een leuke manier dan. Hè? Oh, gelukkig. Maar waar belde je over, Tiffany? Nou, ik had een vraag eigenlijk, zeg ja. maar. Uh, over haar. Niet dat haar over wat die een en andere man zei, zeg maar. Over schapen en zo, maar over gewoon mensen haar. Hmm. Zeg maar. Waarom het bij uh, zeg maar, de ene persoon sneller groeit... en bij de andere persoon juist niet. Ja, ja, en langer ook. Bij sommige mensen houdt het gewoon op met groeien. Oh, echt? Ja, ik heb, een, ik heb een schoonzusje, die wilde altijd zo graag lang haar... maar het groeide niet verder dan de schouders en dan hield het gewoon op. Maar er schijnen ook middeltjes voor te zijn, zeg maar. ach, ach, Tiffany. Toch? Ja, ik geloof ja, er allemaal ik, niks kijk, ik ben, van. Kijk, ik ben zelf ook best wel hard aan het sparen, hoor. En, en het is ook wel een paar keer verpenst door mijn moeder, zeg maar. Dan <laughs> kreeg en, je zo'n uh, bloempotkapsel. Nee, nee, nee, nee. Ik had uh, zeg maar, mijn haar ingevlokt met mijn vlechten, zeg maar. En ik moest, zeg maar, met dat net haar werd ik dan ingevlokt. En dan moest ik het zeg maar, eruit gaan met mijn haargrens knippen, zeg maar. Oh. En toen had mijn moeder zeg maar, te ver bij mijn haargrens eraf geknipt. Oh. Ja, dus toen was ik niet zo blij. Nee. Toen had, ik ineens, nou, toen had ik ineens een kapsel van, uh, ja, tot, ja, tot aan mijn schouders, zeg maar. En toen probeerde heb ik het hele tijd lopen voor bloemen met uh, haarmatten en zo en dat soort dingen. Oh, wat een toestanden. Ja. ja, echt verschrikkelijk. Hé, nou ja, maar de maar... vraag is nu dus waarom het bij de een uh, la, of, uh, sneller, sneller groeit dan bij de ander? Ja, en of het eruit uitmaakt of je uh, zeg maar halfbloed bent of Nederlands, zeg maar. Want ik ben zelf halfbloed, zeg maar. Mm -hmm. Maar bij de ja, een groeit het gewoon sneller dan bij mij, zeg maar. Ja, ja ik, ben iemand, ik heb iemand kennen geen, ik heb geen geduld, zeg maar. En je moet het natuurlijk wel laten groeien, je moet er niet steeds wat afknippen. Oh, nee, dat doe ik ook niet. Je moet sowieso om dezelfde tijdje punten kijken. Ja, even bijpunten. Ja, wat, heel, wat een heel raar woord is, want je bent aan het afpunten, niet bijpunten. Maar goed, dat terzijde. Ik, uh, ik zeg 0801121. Ik doe mijn best, Tiffany. Ja, en dan heb ik nog één nog ja. vraag. Ja? Hoe, hoe, weet je, uh, oh, ja, hoe weet je dat je in zoverre dat je paranormaal bent, zeg maar... <laughs> Nou, dat hoor, je van, uh, dat hoor je van buitenaf. Ja, maar je hebt zeg maar, mensen die voelen dingen aan. Zeg maar, en je hebt mensen zeg maar, die, ja, weet ik veel, die dingen zien. Zeg maar. En ik heb laatst zelf ook heel rare ervaringen gehad. Ja. Zeg maar, dat, ik, uh, dat ik een zeg maar, soort lichtflit midden in mijn kamer zag. En die, kon even, en die, ja, die verdween zo uit het niet. Ja. En het onweerde niet buiten of zo, hè. Ja. Maar het was gewoon zo'n soort... soort ja, het was niet echt een, ja, dat soort, soort stervormig iets was het, zeg maar. Het was echt midden in mijn kamer. En het was gewoon heel donker. En ik ja, draaide mijn hoofd om en ik zag het gewoon net verdwijnen. Als een boek. Ja. Dus ik wil graag weten of iemand weet wat dat betekent. Hmm. Zeg maar. maar wat denk je zelf dat het betekent? Ik heb echt geen idee. Ik denk dat het misschien iemand is die naast me... die overleden is, zeg maar. van Ja, die zo. ja. Maar verder heb ik echt, eigenlijk helemaal geen idee. Dus uh, wat de lichtflits in jouw kamer geweest kan zijn. En of als er familie is die contact zoekt of ze wat duidelijker willen zijn. Ja, precies. Want dat is inderdaad zou handig zijn in, in dit geval. Ja. Ik, uh, ik zeg 0801121. Ik ga mijn best doen voor je, Tiffany. Ja, eerst is goed. Dankjewel. Goeied. Dag. Hetzelfde. Uh, 0800-1121. Jos uit Hilvarenbeek, hallo. Hallo, met Jos. Zeg het eens. Ik, uh, je moet eventjes je radio of je computer uitzetten. Oké, okay, ja, die loopt toch achter. Die ja, en, en niet zo'n beetje uitzetten. ook... 1121. Ja. het ah, is wel makkelijk even, dat ik ook mezelf nog even het telefoonnummer hoor noemen. Ja. Nou, uh, ik heb een aanvulling op die zon. ja. Uh, want ik dacht, dat ga je zelf wel bedenken. Oh. Dat je in Curaçao langer schijnt dan hier, of sterker schijnt. Ja. Uh, als het hier zomer is, dan is het in Australië winter. Ja. En dat heeft te maken met de stand van de aarde ten opzichte van de zon. Ja. Maar ja, volgens die theorie zou het ook winter op Curaçao moeten worden op een gegeven moment. Dat wordt het ook wel, maar, ja, maar niet echt. Eh, rondom de Evenaar is het twaalf uur zon en twaalf uur nacht. Precies. Als je in Noorwegen kijkt, dan is het, eh, heb je daar de zomernachten, dat het helemaal niet donker wordt. Mm -hmm. Dus soms schijnt hij wat sterker en soms van anderen komt het de stand van de eh, zon ten opzichte van de eh, aarde. Wij staan namelijk een beetje schuin. De aarde staat schuin. Als je op de globe kijkt, zie je het ook. En die meneer uit Apeldoorn, die meneer Berk of Beek... die had het keurig uitgelegd. Ja. Maar je kan het ook uitleggen aan de hand van de stand van de aarde ten opzichte van de zon. En als hij ronddraait, dan zijn sommige momenten is er meer licht... en andere momenten minder licht. Ja. En dat bepaalt zomer en winter. En Dus heb je langer een intensere zon of minder zon. Kijk, dan maar, hebben we volgens mij alle aspecten wel gehad. Ja. ja, maar ik wilde reageren op enjoy of silence. Ja, enjoy the silence, de ja. cocktail. Yeah. Ja, het heeft niks te maken met, naar mijn idee, met uh, uh, wodka. Oh. Het is een Amerikaanse cocktail. Oh. Die uh, uh, gebaseerd is op arme yak. Oh, lekker. Oh, en, ja. Ja, heerlijk. Ja, daar zit armiak in, daar ja. zit Persik in. En oh. dan zit er bitter Blackstrap bitters in. Of sorry, Bittercube blackstrap bitters. Uh -huh. En Bittercube Jamaican in. En die bittercubes, dat zijn uh, zes smaakjes die je in Amerika kan kopen in kleine flesjes, een soort essence. Uh -huh. En dus het is armak, persik yeah. en twee van die bitters. En welke bitters dan? In dit geval Blackstrap Bitters en Blackster. Jamaica nummer twee. Oh ja. <laughs> Hoe weet je dat? Ja, dat is heel simpel en dat wou ik ook zeggen. Als mensen iets willen zoeken, dan pak je gewoon Google. Oh. En dan uh, tik je in uh, een cocktail en dan ja. zet je tussen quote's Enjoy the Silence. Dan staat hij gewoon oh bovenaan. Ja. Okay. ja, maar goed, als, als mensen dat zouden doen, dan zouden we nu het recept van de, van de Enjoy the Silence niet hebben. Ja. Nee, Want dan had, dan had hij het rustig gegoogeld thuis... en dan ja, hadden wij, had ja, ja, ik nooit geweten het van het bestaan nee. van de bitter cubes. Nee, maar dat, dat is ook oh, een aanschrift van jouw programma. Vind ik ook. Ik heb nu wel <laughs> ik trek. Ik heb nog een uh, kleine ja. opmerking over Tiffany van net. Ja. Uh, twee opmerkingen eigenlijk. Ja. Uh, ik, ik ben geen deskundige op dat gebied... maar haar groei wordt ook bepaald door de zon. Oh ja, tuurlijk. Ja. Want als je... En uh, volgens mij... Het geldt nog steeds als je ook af en toe wat uh, knipt... En, en bovendien de zon nog op laat groeien, dat het harder groeit. Ja. Dus het is een combinatie van uh, de dode toppen eraf knippen en de zon. Wat mij betreft, maar ik ben geen deskundige. Ja, maar en dan is het nog... want alle mensen die dan regelmatig in de zon gaan zitten... en regelmatig bijknippen... dan nog is er verschil dat het bij de een sneller groeit dan bij de ander. Ja, je hebt blijkbaar vreemde vriendinnen. Nou ja, nee, maar dat is je toch gewoon een kippen, feit. als je. Als je, nee, maar als je twintig... Als je nou, laten we de, in dit geval dan vrouwen naast elkaar. Dus er twintig vrouwen naast elkaar... dan hebben ze toch allemaal ander haar... en het ene haar groeit toch veel makkelijker... en sneller en voller en uh, gezonder dan bij de ander? Ik geloof om, Ja, nee, ik ben geen deskundige. Maar ik geloof onmiddellijk oh. dat het genetisch bepaald is. Dat zou sowieso wel eens een hele ja, korte oplossing dat kunnen dat zijn. Welke dat de derde factor is. Dus of niet wel de belangrijkste factor misschien ja. wel. Is ook zo. Dankjewel, Jos. En wacht, heb ik heb er nog één. Oh, nog meer, ja. Ja, die Tiffany had het ook over hoe weet ik dat ik paranormaal ben of niet. Oh ja. Het zit hem in het woordje para. Um, er is, uh, paranormaal betekent dat je anders dan normaal bent. Ja. En uh, ik heb daar in het verleden veel over gelezen. Paranormaal mm. bestaat en dat betekent dat de mensen bijzondere eigenschappen hebben. Ja. En er is één hoogleraar, ik ben zijn naam kwijt, uit Leiden... die daar een heel uitvoerige studies naar gedaan heeft... en een boek over geschreven heeft. Uh, maar paranormaal kun je dus niet bewijzen. Kun je alleen proefondervindelijk, on, uh, proefondervindelijk uh, vinden. En dat betekent dus dat als je... Ik denk dat er veel mensen paranormale eigenschappen hebben... alleen dat zelf niet ondervinden of niet kunnen uh, herkennen... En dat betekent dat uh, iemand die uh, uh, bepaalde eigenschappen heeft alleen maar dat kan vinden door toevallig die eigenschap op een of andere manier in relatie te brengen met een ervaring. Dus de, het is uh, iets wat ja, paranormaal betekent namelijk dat je niet uh, via de normale westerse wetenschappen uh, kunt verklaren. Ja, maar de, denk, ja, ik nou denk... Klaar? nee Nou ja, een beetje. Maar het is meer dat ik denk... Uh, ik ben ervan overtuigd dat niemand normaal is. Oké. Okay. Dus dan zijn we met z'n allen weer paranormaal. Waarmee paranormaal dan eigenlijk weer normaal wordt. Maar ik geloof dat bij Tiffany gewoon de vraag eigenlijk veel praktischer is. Dat ze een lichtflits heeft gezien in de kamer... waarvan ze denkt dat het iets bijzonders is. En dat ze eigenlijk gewoon graag wil weten... Of ze dat op een of andere manier ja, kan uitzoeken. ik melde melden bij de Universiteit van Leiden, daar hebben ze objectieve onderzoekingen waarbij je paranormaliteit kunt uh, laten beoordelen. Hmm. Nee. Het betekent namelijk dat je iets hebt wat niet iedereen heeft, of niet, niet 80% van de mensen heeft. Ja. En als je dat in sterke mate hebt. Er zijn hele uh, uh, nou, redelijk bewezen cases van mensen die. Een, een gekke ervaring hebben of een gekke, naar aanleiding van een ervaring gekke eigenschappen hebben. En die, die blijken vaak te kloppen. Uh, als voorbeeld, uh, vaak hebben familieleden die heel ver van elkaar afwonen, die geëmigreerd zijn mm -hmm. in uh, Canada of Australië wonen, dat iemand pijn voelt als een, uh, een familielid wat heel ver weg is, uh, dat ze dat voelen. En dat heeft iets te maken met de paranormaliteit. Paranormal en dat kun je niet bewijzen, dat kun je niet in het ziekenhuis onderzoeken. Maar op het moment dat het gebeurt, voel je zoiets dat twee weken later krijg je het overlijdensbericht of een week later. En dan zeg je, hé, hey, heb ik toch iets van gemerkt. Ja. Er zijn allerlei verschijnselen die we niet kunnen verklaren via de normale wetenschappelijke weg. En waar wel een verklaring voor is, maar niet in de zin van, ik kan het onderzoeken of bewijzen. Ja, maar ik begrijp een beetje wel Tiffany's onrust, dat je ziet een lichtflits in je kamer. Mm -hmm. En uh, dat, is, dat is op zich. Kijk, er gebeurt wel eens iets waarvan je yeah, denkt: je hè, wat klap. was Weet je, er valt er opeens iets om of dat ja, soort dingen. Precies. En dat kun je dan op heel veel manieren uitle uh, uitleggen. Maar het wordt natuurlijk een beetje onrustig als je gaat denken: oh jee, probeert iemand mij iets te vertellen? Als je dat gaat denken, dan, dan, ja, dan, dan loop je rond met de angst dat je iets negeert wat heel belangrijk is. Dat kan ik me wel goed voorstellen. Ja, het zou doen. zijn dat je misschien zelf die gedachte hebt ja. en hoopt dat die flits of, of die bijzondere gebeurtenis, ja. dat dat een reactie is van de andere kant. Ja, of er lag ergens een spiegeltje op tafel en er ja. viel precies ja, een, een zonnestraaltje op. had En, en je kamer ja. schijnt wat normaal niet gebeurt. Ja, dus de vraag is eigenlijk hoe weet ik uh, of het iets betekent of niet. Ja. Maar ik want denk dat niet dat zij doen. zich moet melden bij de universiteit... en moet zeggen, nou, ik zag een lichtflits in mijn kamer. Kan iemand me helpen om te kijken of het familie is? Nee, maar, maar omgekeerd. Als je zegt, zoek een familielid mij... en kan ik daar paranormaal contact mee krijgen... Ja. dan kan niemand je helpen. Hmm. Hmm. Hmm. Nou ja, misschien wijst de tijd het gewoon uit voor Tiffany. Want uh, ik, het lijkt mij dat als het familielid één keer gebeld heeft... door middel van een lichtflits, dat hij het nog wel een <lacht> keer probeert, toch? ja testen de batterij leeg is dat kan ook nog eens een keer zeg bedankt hè voor de bijdrage okay. goeie nacht The questions hanging in the air now. I can't see how we're getting. Kent explain was dat, naar aanleiding natuurlijk van het verhaal van Tiffany... die ook niet kon uitleggen waarom ze opeens een lichtflits in haar kamer zag. En dat beentje dat je zojuist hoorde op Radio 1, dat heette... Chaotic. En dat je, schrijf je als K en dan een streepje. En dan O-T-I-C. Van chaotisch, maar dan een beetje met een woordspeling. En dat was het groepje dat ontstond uit het televisieprogramma Star Maker. En een aantal van de leden van Star Maker... daar hebben we later nog best wel wat van gehoord. Onder andere van Rachel Kramer, die later weer in Idols of zo opdook. En natuurlijk Sita, die tegenwoordig ook als televisiepresentatrice... het helemaal niet onaardig doet. 08. 1121 is het uh, nummer dat je kunt gebruiken voor al je antwoorden en voor nieuwe vragen. Rol de Ruiter, hallo. Ja, voor de tweede keer. Ja, wat is er nu weer met die schapen? Ja, van, uh, de schapen die uh, een langere levensduur zouden hebben ja. en de haardracht. Ja. Een schaap die te lang haar heeft, die krijgt wormen. Oh. En die wormen die vreten op de duur in, in de huid en dan gaat hij dood. Vandaar ook dat al die schapen in Australië en Nieuw-Zeeland... Uh, regelmatig door een bad moeten lopen om uh, die, uh, die, uh, die eitjes van die van die warmen... Uh, uh, via een middel wat in het water zit, te vernietigen. Maar heel even hoor, want bel je nu om een antwoord te geven op je eigen vraag? Nee, ik heb die vraag niet gesteld. Wel toch? Nee hoor. Oh, dan gaat de ene rol de vraag van de schapen voor de andere rol. Uh. Ja, uh, oh nee, was ja, de vraag ja, ja. van Jap, sorry, ik haal nu iedereen door elkaar. Wacht. Nee, je uh, belde je eerder veel... over het schoolmuseum. Ja, ja dat kwam. Oh, sorry, rol. Je hebt niet te veel ja. silence op naar, naar jou, hè? Wat zeg je? Je hebt niet Nee, geen cocktail van silence op nee. Zou hè? je bijna denken, hè? Dat ik iets te veel uh, wodka, chou en, uh, hoe heet ja. die dingen... bittercubes uh, achter de kies ja. heb. Nee, hoor. Nee, dat had ik allemaal niet voorradig hier in de studio. Ja, maar het is dus zo dat uh, oh, schapen die, ja. die, die gaan uh, regelmatig... daar in die uh, grote uh, landen waar schapen geteeld worden... En ja. dan uh, gaan ze door een bad in om die haarwormen weg uh, te krijgen. En uh, af te voorkomen. Dus een schaap kan niet lang leven met lang haar. want dan krijgt hij die wormen uh, krijgt hij, uh, in zijn huid en dan gaat hij dood. Kijk, maar, maar dat is toch raar. Want uh, er moet toch ooit een periode zijn geweest... dat wij nog helemaal niet bedacht hadden om schapen te scheren. Dat kan, dat kan kloppen, maar het schaap is gecultiveerd uh, van uh, oude rassen. Ja. En ik denk dat de weerstand van die oude rassen... Uh, in, natuurlijk, uh, in natuurlijke zin beter aangepast wordt... als al, al die gefokte schapen. Ja. En die, die gefokte schapen die zijn dus heel uh, gevoelig voor uh, haarwormen. Okay. Van de week nog bij een duurman gezien een lam... had heel veel haarwormen in zijn haar zitten. Ten nauwe nood is die, is die gered, want als dat, als dat ingevreten wordt... in de huid Eeuw. van ja. de schapen, dan gaat die dood. Kijk, het is maar goed dat we dat even weten... Nou, graag gedaan, mevrouw. Dankjewel. Ja, je bent toch niet het zwarte schaap van de familie, hè? Nee, absoluut niet, hoor. Ik ben het lammetje. Oké, okay, dag. <laughs> dag. Anne-Marie uit Amstelveen. Hallo, je spreekt met, uh, met Anne-Marie. Uh, ik heb wat informatie voor je over die uh, leesplaten. Oh, mooi. Het. En die komen van een leesmethode, een globaal leesmethode. Ja. En uh, die heet Naar onze moedertaal, van Evers, Kuitert en Van der Velden. Oh. Waarbij meneer Van der Velden de tekenaar was van de platen. Ja. Um, en die, die serie bestond uit acht basisplaten... waarbij je dus die zinnen had... waar mevrouw de eerste zin van had genoemd... van Kijk, Moeder en Ans, zie je, fik en die ja. pop ja. En behalve die acht basisplaten... waren er ook nog aanvullende platen. Die waren dan in blokschrift. En daar stond dan een klein verhaaltje op. En um, ik heb de, de, de basisplaten, de, de zinnen... die heb ik hier voor me. Oh. Ja. <laughs> dus ik kan ze alle acht geven. Ja, nou maar mooi. Dat, dat ja. zijn er maar acht. Ja. Nou, het begon dus met kijk moeder en Ans. Zie ja. je Fik en zie je pop. Ja, pop. Ja, <laughs> En dan Fik zijn pootje doet zozeer. Fik wil geen soep. Oh... Ah. Maar dat is meteen de tweede, dat het dat dramatisch is met uh... En daar tussenin had je dus een plaat met, uh, in blokschrift, deze, die, die, die eerste platen, die, uh, die basisplaten, die waren in helm, nee, in uh, rechtopstaand koordschrift uh, geschreven. Ja. En dan had je platen ertussenin en die waren in blokschrift en dat was een klein verhaaltje. En van de eerste, die heb ik even opgeschreven: moeder mm -hmm. gaat naar fik, zus mag mee en pop ook. Kom voor je hok, Fik, hier is wat soep. En dan is het logisch dat de tweede basisplaat is... Fik zijn pootje doet zozeer, Ik wil geen soep. Nee. Daar zit in de, bij de lessen zit daar een heel verhaal uh, bij. Okay. Dus voor ja. de kinderen die dat moesten lezen, uh, leren... was dat een volkomen logische plaat. Ja, maar dat is ook, uh, dat is ook logisch. Even, uh, we gaan zo verder, Annemarie. Eén momentje, want er is een spookrijder gesignaleerd. Dus dan is okay. het belangrijk om even te schakelen naar de ANWB. Ja, dat klopt. Goedemorgen. Die spookrijder die is op de A2 Maastricht richting Den Bosch... tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Eckersweijer. Komt u hem tegen, geeft die spookrijder dan uh, lichtsignaal om hem te waarschuwen. Die spookrijder de, nogmaals de locatie op de A2 Maastricht richting Den Bosch... tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Eckersweijer. Tot zover. Dankjewel. Uh, Annemarie, we waren ja. bij plaat 2. Dus Fik zijn pootje doet zozeer... Uh, Fik wil, wil geen wil soep. Nee. Ja. En dan ja. komen we bij 3 bij drie. wie ja. speelt met de bal? oh, wie speelt leuk? met de bal? sorry, wie? poes speelt poes. met de bal. ja. wat is poes leuk? oh. en dan plaats vier. wacht, ik schrijf ondertussen mee, hè. <laughs> wat is poes leuk? Ja. ja. en dan komt Guus maakt een kar. vader doet mee. Guus? oh, dus de hele familie komt erbij om de hoek. ja, hè? Guus is het broertje. Oh ja. Vader. Doet mee. Doet mee. Va vader en Guus gingen meedoen aan het Talente in de Lucht, begrijp ik? Waarschijnlijk. Wat het toen rijkelijk vroeg was. Ja? Ja, in die tijd. <laughs> ja, het waren vooruitziende blik. Ook een beetje paranormaal. Ja. Uh, moeder kookt het eten. Oh. Dan, moeder kookt het eten. Voor broer kookt zij pap. Oh, oh ik dacht dat ze school maakte. Ja. Nee, dat is verderop. Oh, oké. Okay. Ik moeder... ben, ben nog niet klaar. Oh, nee. Moeder kookt het eten. het eten. voor broer kookt zij pap. Maar dat is Guus. Ja, maar dan leer je ook het woordje broer, hè. Die oh, combinatie. Ja. ja, of er is nog een broer. Nee, nee, er, waren de, er was maar één broertje. Oké, okay. ja. En dan komt moeder bakt school. Wat ruikt de school fijn? Wat ruikt de school Fijn. Ja, dat is zes. Zes. Nummer zeven is... Guus eet flink. Oh. Ja. Maar Ans is zo druk. Ach, ja hè. Ja. Ik denk dat meneer van der Velden... die die platen maakte, die had ook een beetje... een druk gezien. Ja. Maar <laughs> Ans is zo druk. Ja. ja. En de laatste is... Moeder wast de borden. Zeer rolbevestigend. Ja. Hans helpt haar. <laughs> Nog rolbevestigender, ja. Moeder, Maar ja, maar wanneer staat Guus dan in de spiegel te kijken? Uh, die zijn er helemaal niet. Het kan zijn uh -huh. dat dat een van die tussenplaten was. Ik, die heb ik ja. allemaal uh, bekeken. Maar daar, uh, dat kan ik me totaal niet herinneren. En ook geen leida of zo. Dat, uh, die zitten hier niet bij. Ik, er zijn wel meer uh, leesmethoden geweest. Maar ja. dit was een, een, een leesmethode die uitging, inderdaad, wat een vorige mevrouw zei van hele zinnen, zodat kinderen echt zo'n zo zo hele zin uit hun hoofd leerden. En dat woordje werd dan aangewezen... en dan was het de bedoeling dat je dat hele woordbeeld mm -hmm. in je hoofd kreeg. Ja. Uh, dit in tegenstelling tot uh, de waar Dat is een analytisch-synthetische methode... waarbij je een basiswoord hebt wat meteen uit elkaar wordt gehaald. En dat is met deze methode niet zo. Aha, dat okay. is een beetje technisch. Ja. Nee, maar ik begrijp het nog steeds. Okay. Maar ik begrijp dus ook dat die andere platen die al voorbij zijn gekomen... zoals zeg, Mies, zeem jij eruit voor moe... en um, even kijken, nee, dat, wat kan dat... paaltje toch mooi zingen... dat zijn nee. gewoon weer, weer andere series. Dat is een, dat is een hele andere methode. Ja, dat is vrij logisch, want dan komen dus Paaltje, Leida en uh, Mies om de hoek. Ja, die horen niet bij uh, Evers Kuitert van okay. de Velden naar onze moedertaal. Maar zoals ik al zei, er zijn dus een heleboel platen tussen... Hè, waar ja. nog veel meer dingen worden uitgelegd. En als die mevrouw uh, die de vraag had gesteld... Um, op internet intekt uh, Evers Kuitert van de Velden naar onze moedertaal... dan ja. komt ze op een site die heet Verzameling in, Be Verzameling in Beeld. Ja. En dan ziet ze... Al die schoolplaten. Kijk. Nou, de dat. hele schoolplaat met de, onder, met de onderschriften en zo erbij. Nou, en anders kan ze altijd nog naar Zuurhuis teveen, naar het museum, want daar. Hangen ja, maar ook, dan uh... moet je wel weten wat bij welke methode hoort. Want er zijn ontzettend oh. veel verschillende schoolplaten. Kijk. Er zijn zoveel methodes geweest. De katholieke en de christelijke scholen en openbare scholen hadden allemaal hun eigen methode. Maar dit zijn duidelijk de platen die zij zocht. Dus heel weet, hartelijk ja, dank dat, daarvoor, ik, Annemarie. Ik, ik herkende dat, want ik heb dat er zelf ook meegeleerd. Ja, zie je toch weer. hè. Nou, dat toch is leuk weer. om te horen. Dank je wel. Oké. Okay. Goeienacht. Dag. Dag. Tarik. Hi. Hallo. Goeienacht. Hallo. Zeg het eens, Tarik. Hoi, ik, uh, ik heb uh, denk ik het antwoord op de vraag over Kapsalon. Ja. En uh, het verhaal daarachter weet ik ook toevallig. Vertel. Als het klopt, tenminste. Ik ben een keertje gaan eten met, samen met een vriend van mij in Rotterdam. Het is vlakbij mijn Connyplein bij een Zwarmattens. En, uh, nou ja. Een vriend van mij stelde voor, nou, ik kan broodje nemen, ik kan dit nemen, ik kan dat nemen. En op een gegeven moment kwam hij met het kapsalon. Ik dacht dat hij grapje maakte. Ja. Maar ja, ik vond het vreemd. Ja, kapsalon, bij een En toen begon hij het verhaal te vertellen. Het is op zich een leuk verhaal, wat erachter zit. En uh, wat hij vertelde, uh, is dat uh, de eigenaar uh, de, van de Schwarmatens um, uh, regelmatig kwam een, uh, een, uh, een jongen, volgens mij van Italiaans afkomst, die kwam regelmatig bij hem eten. En iedere keer bestelde hij een shawarma of uh, iets uh, dergelijks, zeg maar. En uh, op een gegeven moment was hij was, was, was, was al die broodjes zat. En, uh, en op een gegeven moment ging, ging hij samen met die, die, die, die shawarma boer uh, uh, een bakje pakken, hè, een aluminium bakje. En uh, iedere keer uh, deed ze er iets in. En, uh, en, uh, en zo is eigenlijk de kapzaal ontstaan. En wat erin zit is gewoon een bakje. Zij uh, stoppen dan... Vlees erin, of het nou van zwarma vlees of uh, uh, dunner. Met uh, wat friet en, uh, en uh, sla. En doen dus ze ook uh, nachtlang ook gewoon uh, saus. Tarik, uh, ja. ja, je zit midden in een smakelijk verhaal, maar we gaan even luisteren naar het nieuws. Oké, okay, Blijf... geval, Dit is het verhaal van de kapsalon. Ja, <laughs> dankjewel oh, voor de ko korte samenvatting. Ja, ja, Dat ja. was het verhaal. En uh, het is ook een verhaal van vriendschap en, en lekker ja, eten. Nacht nacht.